Maak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Zierkens, Kom eens langs, de entree is gratis.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Zandvoort. En nu entertainment for you. Goedemiddag en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Entertainment for You. Op deze 4 december 2010. We hebben nogal een paar dagjes te gaan. Totdat we weer bij het nieuwe jaar zijn aangekomen. En natuurlijk ook weer met een jaaroverzicht gaan komen. Maar eerst deze uitzending op 4 december. We zouden een klein Sinterklaas tintje hebben. Want zometeen bellen we met repeat weer eventjes. Hoe hebben ze afgelopen week meegemaakt in Nederland en met hun optredens. Waar hebben ze op getreden? In ieder geval hebben een tv optreden gehad en ik ben benieuwd natuurlijk hoe dat is geweest verder uh, gaan wij ook nog bellen om uh, half 6 met Antje Matero. ja wie kent er niet heel erg druk in musical land op dit moment en uh, ja ze gaat iemand vervangen bij wie wel rock you en daar gaat zij alles over vertellen en om niet te vergeten natuurlijk popstar Henry met showbiz nieuws deze zaterdagavond natuurlijk ook weer van de partij maar uh, verder in ieder geval heel veel muziek en ook heel veel informatie hier op ZFM Amazon for Talents Entertainment voor uh, You where we go When we gray and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 We Heerlijke muziek hoor je op CFM Zandvoort. Hier bij Entertainment For You. Zometeen, na deze volgende plaat... hebben wij niemand minder dan repeat in de uitzending. De Zwarte Pieten... Band, groep. En uh, ja, zij uh, zijn van de week ook bij Telekids geweest. Bij de Schatkamer. En kinderen, ga lekker, lekker op de bank zitten. Kruip lekker tegen je moeder of vader aan. Want wij hebben zometeen een repeat hier in de uitzending. En dat is een hele leuke Pieter Band. En natuurlijk gaan we hun liedje ook draaien. Maar eerst deze plaat. Hey yo, Captain Jack. Hey yo, Captain Jack. Bring me back to the railroad track. Bring me back to the railroad track.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 En dat was ook weer zo'n heerlijke plaat hier bij Entertainment for You... op CFM Zandvoort. Het bord op gevoel is weer begonnen... want we zijn bijna natuurlijk bij half zes... en dan gaat iedereen langzaam lekker hun maaltje klaarmaken... en denk ik lekker warm te tegen elkaar aan... Tegen de buis aan kijken natuurlijk. Naar alle leuke tv-programma's op de televisie. Zometeen hebben wij hier waarschijnlijk nog repeat. En ze waren op dit moment niet bereikbaar. Ze zijn ook bezig met hun theatertoer En uh, waarschijnlijk zijn ze even op het podium. Maar als ze tijd hebben zullen ze zeker terugbellen. En anders proberen wij natuurlijk nog. Maar we moeten de telefoonlijn ook vrijhouden voor Antje Matero. Die zometeen hier naar de studio toe belt. Voor een fantastisch interview natuurlijk hier bij CFM Zandvoort. En uh, ja, weet je, met dit weer heb ik weer zin in de zomer. En denk ik uh, gaat dat wel lukken met deze plaat. Nights, nice, but oh, so many nights. Feeling sorry for myself, I used to cry. But now I hold my. Dit is de muziek van CFM Zandvoort, Entertainment for You. Ja, we zouden repeat aan de telefoon hebben gehad, maar uh, die uh, namen niet op. Die zijn aan het toeren, denk ik, en die bellen we gewoon twee uur op. Maar Antje Matero, die zou ook gaan Steeds niet gebeld. Ik uh, weet niet uh, wat er vandaag is met de uitzending, maar het is weer een keer zo'n dag dat er niemand belt. Maar wilt u uh, uw verhaaltje kwijt, dat kan uh, natuurlijk. Uh, bel gewoon gerust eventjes op 023-573-0393, nogmaals. 0235730393 en nog één keer heel rustig voor de ouderen onder ons kan u pen en papier pakken dat is uh, 023 5730393. Ik kan u een plaatje aanvragen. Misschien wel een Sinterklaas plaatje. Of ik kan u vertellen wat u met, uh, morgen gaat doen met 5 december. Of wie weet, heeft u wel een leuk sneeuwverhaal? Het maakt allemaal niet uit. Het kan allemaal bij entertainment for You. Je kan ook natuurlijk weer laten weten wat jij het uh, leukste fragment vindt van 2010 van entertainment for You. Want we hebben toch natuurlijk wel een jaar gehad, hè? Uh, met namen zoals Wolter Kroes, Gerard Joling, Alex. Uh, we hebben nog meer Frans Duits hebben we natuurlijk ook gehad. Uh, we hebben Edsilia Romley gehad en nog vele andere artiesten waar we natuurlijk heel trots op zijn als Entertainment View en dat we natuurlijk ook nog na een jaar bestaan. Uh, die overstap van Roy On Air naar Entertainment View is natuurlijk wel heel erg goed geweest ook voor deze uitzending. Dus laat het gewoon even weten of gewoon een e-mailtje kan natuurlijk ook Roy@zfmzandvoort.nl Um, ja, ik heb hem al gezien Sinterklaas, hij liep hier net op het Gassersplein En uh, hij zou misschien ook nu wel Bij jullie komen, thuis Of uh, misschien morgen, of hij is misschien al geweest Natuurlijk, want hij kan niet iedereen tegelijk Bezoeken, maar uh, voor die Lieve kleine kinderen, heb ik natuurlijk Een Sinterklaas Sinterklaasplaatje klaarstaan En dat is van de Kids DJ en, uh, en dat liedje heet Wie is de baas Een heel modern liedje, maar wel een heel leuk jasje Luister u maar er is eigenlijk maar één iemand echt de baas. En dat is natuurlijk Sinterklaas Reggae Man. Hey man. Power to the Sinterman. With your man. Reggae, reggae, reggae. Maar één baas. En dat is Sinterklaas. Samen met zijn knecht Pieter Paas. Oh oh, zoveel leiders op de wereld. Ik snap er niks meer van. Wie is nu echt de baas? Is het de president of de United States? China, Rusland, Frankrijk, of is het Sinterklaas. Sinterklaas en die is de baas. En nu luisteren we nog steeds naar het Bord op Schootgevoel Entertainment for You op ZFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. En mijn naam is Roy van Buringen. En ik mag vandaag alleen Entertainment View presenteren. Want Rudy is net dus gewoonlijk één keer in de zoveel tijd naar Ajax. En uh, ja, ik hoop voor hem dat het dit keer wel een lekkere wedstrijd gaat worden natuurlijk. Uh, verder een, uh, een klein show nieuwtje, Want uh, ja... Uh, overal is het natuurlijk uh, baggerweer. Of voor de kinderen natuurlijk niet met het sneeuw. En uh, gisteren heb ik ook mijn schoonmoeder natuurlijk... Uh, ingekogeld be natuurlijk met sneeuwballen. En ik denk dat iedereen dat wel eens doet, hoor. <laughs> ja, maar dat, uh, dat is zijde. Uh, ja, de sneeuwpret is er natuurlijk ook. Maar ook uh, heel veel nare berichten aan, in Zandvoort. Ook een auto over zijn kop. En uh, ja, mensen worden ook ingesneeuwd. Want Anneke Grunlo is... Uh, ja, hij heeft er optredens in Nederland af moeten zeggen. Omdat zij ingesneeuwd was in Frankrijk. En Anneke meldt uh, dat ze toch wel. Uh ja, toch wel nog een tijdje in Frankrijk moet blijven. En uh, dat ze de optredens uh, moet afzeggen. En deze optredens worden verplaatst naar januari. Dus uh, ja, heel erg uh, helaas voor uh, Anneke natuurlijk. En uh, ja, dat was wel een klein show -nieuwtje. En natuurlijk zometeen veel meer bij Popstar Henry met Showbiz Nieuws. En natuurlijk hier op CFM Zandvoort. We gaan uh, ook even luisteren naar een, een Zandvoortse zangeres. Uh, namelijk... Uh, ja, we gaan even kijken. Hier is hij. Naar Dindy gaan we luisteren. No, langer fake hier op CFM's antwoord. Ja, zometeen zijn ze hier in de uitzending hoor. De vrouwen met ballen. Ze gaan zo meteen alles vertellen over, uh, ja, over de barbattle die uh, aanstaande donderdag plaats gaat vinden in Fame. Speciaal uh, f, ja, voor vrouwen met borstkanker. En ze gaan zo meteen alles erover vertellen. En natuurlijk die kalender hè, die u kan bestellen. Wilt u hem ook kopen? Dat kan. Bel dan even naar 023-573-0393. Nogmaals 023-573-0393. Dat is de telefoonnummer van de studio. En dan krijgt u een van de dames aan de telefoon. En dan noteert u even uw naam en dan uh, komt het denk ik helemaal goed. Wij gaan nog eventjes luisteren naar het plaatje. Langzaam gelopen we ook naar het nieuws en dan uh, spreken we ook repeat eventjes en hopelijk ook nog Antje Matero. en anders proberen we het gewoon over volgende week of over in het nieuwe jaar denk ik, want... Uh, we gaan de 18e live uitzenden op het, uh, op het uh, plein. Dus dat uh, gaat ook niet gebeuren. Dus dan wordt het volgend jaar. Maar we hopen natuurlijk het volgende uur. Maar blijf lekker luisteren. Entertainment voor You. En uh, wij horen u zeker terug op het tweede uur. In ieder geval met de Vrouwen met Ballen.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 Vaak een simpelweg gelukkig wat Ik kan niet zeggen dat ik iets tekort kom Geen idee, geen bedoel wat gebrek aan liefde is Vandaag nog ik mijn video recorder Van nu van aan is het dus geen programma dat ik mis Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven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 Tot zover Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 is my de Het is 106.9. Straks Het ZFM. Maar nu Het